En in Rusland is vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Na de brand in een winkelcentrum in Siberië, waarbij 64 doden vielen. President Poetin bezocht de rampplek in Kemerevo vandaag en sprak van criminele nalatigheid. En er bleek van alles mis te zijn met de veiligheid in het gebouw. Het weer nog. De bewolking overheerst en vanuit het westen regent het op steeds meer plaatsen. In het noorden komt de regen pas vanavond. Het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en nat en dan een graad of 7.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 6.9, see if m. I had a dream, we were sipping a whisky neat, highest floor of the bourgeois, and that was high enough. And the liberties never growing up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 them. Met bruisen, en met vodka en met talking Tussen standen, ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt.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 Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same wrong. It's naturally.